Drie uur René van Brakel met het NOS-journaal. Samsung heeft een uitstekend tweede kwartaal achter de rug. Vooral door de verkoop van de Galaxy-telefoons. Het Zuid-Koreaanse bedrijf boekte 48% meer winst. vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De netto-winst steeg het tweede kwartaal naar 3,6 miljard euro. en de omzet bereikte een recordhoogte. Samsung is de grootste producent van smartphones. De Galaxy S3, Samsungs nieuwste mobieltje, is alleen al goed voor 60% van de.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 Dit was het Nationaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtsuster Astrid de Jong. Ja. Ik zit uh, me te verdiepen in hondsdagen. Want dat is eigenlijk een van de twee vragen die nog niet helemaal beantwoord is. Mocht je daar iets over weten, bel dan even naar 0800 1121 mailen kan ook nachtzuster-omroepmax.nl Twitteren kan via apenstaatje-nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma en die is te vinden op www.nachtzuster.net En op nachtzuster.net kun je ook alle vragen nalezen en dat is wel handig. Want sommige vragen, daar komt nog niet echt een antwoord op. Ik ben nog op zoek naar een antwoord op de vraag waarom tijdens de hondsdagen... dus ik, ik weet inmiddels dat die hondsdagen zo tussen 19 juli en 28 augustus liggen. En ik weet dat ze met de hond, hondsster, hondster te maken hebben. Maar ik weet nog steeds niet waarom het eten tijdens die dagen juist heel snel kan bederven. Als dat tenminste waar is. 0800 1121 als je daar meer over te vertellen hebt. En die vraag van Anneke, waarom worden de Germans de Germans genoemd, de Italians de Italians en wij niet de Nederlanders of de Hollanders, maar de Dutch? 0800-1121. This generation die nation with, with Russia. Amsterdam,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 And the side I say Pass touch it, And left and side Give me the music Make me jump out.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 She finally left. Datje was dat van Musical Youth. 0800-1121, dat is het uh, nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Erik? Ja, ik wilde. Uh, hallo Astrid. Hallo. Normaal lig ik uh, te slapen, maar als ik niet kan slapen, dan luister ik wel eens naar je een, uh, hele in, uh, interessante programma. Ik ben zo blij met en het dus warme weer. Stem, even, je zal ook eens een talkshow moeten doen, maar goed, ik zal het kort houden. Het ik doe toch over... een talkshow. Ja, ja, maar op de tv bedoel ik. Nee! Ja. Ja. Ja. Nee, het over, ik heb echt een over, hoofd voor de radio. Ja? Het gaat over Dutch. En daar, ja. en daar is al heel lang een misverstand over. In ons volkslied zeggen we... ben ik van Duitsen bloed. En dan zeggen ze ook dat oh, ja. het nou met Duitsland te maken ja. Nou, het is niet Duits. Het heeft niks met German uh, te maken. Dus wij, wij noemen German Duitsers. Maar in het buitenland noemt men ons Dutch. Dutch heeft... Uh, is, ...is Germaans. Dus de Dutch speaking zijn Germaans sprekende mensen. Diets Duits. Als je in de tijd van de Romeinen een volkstaal sprak die Germaans was... ...dan sprak je dus niet de, de lingua romana ofzo, maar dan mm -hmm. had je... ...dan sprak je Duits. Diez talig betekent Germaans talen. Dat kunnen vikingen zijn, dat kunnen dus Nederlanders zijn ten noorden van de Rijn... ...wat de Germanen waren en dat waren ook de Germans. De, de Germanen in Duitsland, want daar zaten de meeste Germanen, dat wordt ja. het symbool gezien van Germanen. Nou, Waarom noemen ze ons vooral de Dutch? Omdat ja. wij de eerste waren Germaansprekenden die overal over de wereld uh, werden aangetroffen. Oh ja. Dus uh, ze troffen ons aan in Brazilië, uh, in de Stille Oceaan, op Paaseiland, uh, Tasmanië, uh, Australië. En dat waren Germaansprekende Dutch people en die kwamen toevallig van Holland. Daarom worden wij de Dutch genoemd, de Germaans sprekende. En, en omdat we uit Holland kwamen, dat we dus over de hele wereld de eerste Germanen waren hè, die zich presenteerden. Behalve dan de vikingen in Labrador en, en Nova Scotia, maar dat was duizend jaar daarvoor en dat weet niemand meer. Dat is het. Dus Duits heeft niks met Duitsland te maken, maar Germaans. Maar waarom Germaans worden de sprekenden? Duitsers dan geen Dutch genoemd? Want dat zijn nou, wij, wij doen dat wel. Wij zeggen Duitsers... Oh, ja. Alleen, wij zijn dus gewoon voor de Amerikanen en, en, en alle andere uh, uh, niet-Germanen de meest populaire. Omdat wij gewoon, als Hollanders, de eerste Germanen waren die, de wereld, die overal op de wereld werden aangetroffen. De Duitsers die hebben ooit nog eens een keer Namibië gekregen in, in 1800 als een schamele troost. Maar wij zaten natuurlijk even daarvoor al in de Stille Zuidzee en zo. Erik! En dat is het. Waarom ons, ze ons met Germanië identificeren, oké. Okay. Ja, he, heb jij verstand van sport? Ja. Zou je denken dat als we dan samen met Duitsland een Duits voetbalteam zouden vormen, dat we dan wel het EK hadden kunnen winnen? Dat denk ik wel. Misschien ik wel, hè? Ja, dat moeten we maar eens doen. Maar dan kunnen we de vikingen er ook nog bij halen. Nou. Dat zijn ook Dutch speaking people. Ja, maar die moet je niet onderschatten, hè? Die vikingen, nee. want de, dan moeten we een viking op dol zetten. Want die heeft dan zo'n ding met twee van die horens. Ja, uh... precies, maar dan prikt hij meteen de bal weg. Dus ja, de... ik weet niet of dat inderdaad reglementair toegestaan is. Nee, dat weet ik ook niet. Dat moeten maar we nog even uitzoeken. dat is een opmerking van jou, want dat, dat, dat klopt precies. We zouden dus gewoon één groot, uh, groot Dutch team kunnen. En ja, dan grote maar... Engelse nog bij de Angelsen, die kunnen er ook nog bij. Ja, maar ik denk. Ik denk dat. De, ik ga mijn eigen fantastische idee onderuit halen. Dan zouden ja. we eigenlijk natuurlijk praktisch gezien een Europees team kunnen vormen. En dan houdt het EK snel op. Alhoewel we dan wel allemaal een kampioen zijn. Ja, we hebben nog Fransen en Mediterrane, die hebben niks met uh, Dietz te maken. Nee, maar ze zijn wel Europeanen. Dus dan. Ja, dat wel. Dan zouden we een Europees zien, Maar dan ben jij alweer groter aan het denken. Ik denk te dat groot meteen. Prima, hoor, trouwens. Kleine stapjes dus nemen. Ja, we moeten de kleine stapjes ja. beginnen. Maar goed, ja. dit was mijn antwoord. Dus Wilhannes van Nassau ben ik van Duitse bloed. Dus Dietse bloed ben ik van Germaanse bloed. Ik vind het zo duidelijk nee, ik dat ben ik ben er van onder de maar. indruk. Dankjewel Erik. Okay. graag gedaan. Dag, mevrouw van den Berg. Ja, ik ben... <laughs> ja, daar komt u natuurlijk nooit dat meer dat overheen. Je nou, over, ik wou weer ingaan op dat woord Dutch. Ja. Yeah. Het was in Amerika en toen zeiden ze, oh, you're Dutch, we're going to a Dutch fair tomorrow. Nou, en toen kwam ik daar en toen was het allemaal jurkjes en Duitse toestanden. Oh, jee. Ja, maar dit is niet Dutch, dit is German. Oh, nou, ze dus zeiden we gaan uitpluizen hoe dat kwam. Maar, ja, die Duitsers die naar Amerika kwamen, die zeiden dus, we zijn Dutch. Ja. Yeah. En dat hebben de Amerikanen vervormd tot Dutch. Dat is de uitleg die ik erbij kreeg. Dus daar denken ze nu dat we alleen maar uh, kan met worst eten? Nee, maar ze kunnen het verschil tussen Duits en uh, Nederlands niet horen. Het is me vaker opgevallen. Zeggen ze tegen mij, ik was in Frankrijk een keer en toen kwamen de Hollanders binnen. Ik zeg, dat zijn ze Hollanders. Nee hoor, dat zijn Duitsers, dat hoor ik toch. Ja, precies. Ze hebben allemaal diezelfde... en dan is het ja. al snel allemaal Duits. Ja. Of Nederlands, Dat was mijn Dutch. uitleg die ik kreeg. Maar ja, die ja. van die meneer was ook wel interessant. Nou ja, maar het, het, het is natuurlijk wel allemaal heel. Het sluit wel keurig op elkaar aan. En, en heeft u het even goed wel naar uw zin gehad op die Dutch Fair? Ja, tuurlijk. En ik waarom vind... hadden ze daar dan een Dutch Fair? Omdat er een hele groep Duitse kolonisten was ja. op die plek. En er was en er geen Duitser die zei: de, van... hello, it's not a Dutch Fair, it's a German Fair. Ja. Yeah. Ja, goed. En heeft u nog iets gekocht, mevrouw Van den Berg? Ja. Ik zou het niet meer weten. Dat is u helemaal ontschoten na al die tijd. Ja, ik heb lekker kaas gegeten, geloof ik. Dat, dat is al best. Ik weet het verder niet Duitse meer. Duitse kaas. Zo lang geleden. Ja. Oké, okay, dan dank u wel, mevrouw van den Berg. Uh, Oké. Okay. Goeienacht. Dag. Jeffrey. Hé, hey, Als Ik had nog twee antwoorden. Allereerst, uh, of allereerst over het Ja. Ik heb al het Germaans. Voor de Scandinavische talen zijn dus er oorspronkelijke Germaanse talen, zoals het Fries. Maar het Vins... ...is net als het Hongaars en het de IJslands en Iers en Britons een Indo-Gramaanse taal te zeggen... ...met Aziatische invloeden. Dus een soort, een soort aanvulling. Want zeg maar, Erik, mijn voorganger, had dus eigenlijk al het antwoord gegeven. Ik ja, die, die had een goed antwoord. verhaal, hè? Ja. ja. Ik had nog iets over de rechtelijke machtiging. Ja. Het punt is, je hebt geen, geen beroepsmogelijkheid, dat klopt inderdaad, maar als je dus meent als patiënt... Dat je dus hersteld bent, dan kan je vragen aan je psychiater of hij dus bij de rechter wil overleggen, dat is of die wachting wordt opgeheven of tijdelijk opgeschort. Want ik heb ook zo'n geval meegemaakt. Iemand is toen opgenomen geweest in een psychiatrische kliniek voor een half jaar, maar na zes weken werd die machtring tijdelijk opgeschort. Een soort proeftijd Dus als een persoon binnen een half een jaar of een half jaar een in de fout gaat, wordt die nieuwe oorspronkelijke opnieuw van kracht. Ja, maar ja, dat neem je natuurlijk wel een risico met mensen die opnieuw de fout ingaan. Want me mensen krijgen niet voor niks soort... zo'n uh, rechtelijke machtiging uh, aan hun broek. De is, de het is, is een ja-situatie maar de mogelijkheid bestaat. Want als je zo'n bent ja. opgenomen en je meent dus dat je niet gezond bent, kan je zo laten beoordelen door de psychiater die gaat praten met de rechter, een optie voor justitie, om jezelf of te verlengen of vrij te laten. Dus... Ja, ja. Oké, okay, dankjewel Jeffrey. Hey, succes met het programma. Dat komt Doei. goed. Doei. Doei. Hans. Hallo. Ja, hallo. Uh, nee, ik heb eigenlijk een vraag. Oh. Van, ja, nou, ik had je afgelopen zondag eigenlijk ook in oh. in een andere lijn. Oh. Bij de andere. Bij deze, maar goed. Oh. En het was, ja, heel vroeg. Uh, ja. Nou, dat Op was. Op radio het. twee. Ja, precies. Maar en, ging het en, toen ook weer over Hans? Want het was wel heel vroeg voor mij. Nou, het was die vraag. Nee, dat was toen, wij, dat ging over de, over de dialyse, had ik het over. Oh, natuurlijk. Jij ja, had een afspraak met twee naalden. Ja, precies. Nou ja, ik had een, een huwelijk met twee naalden, ja. Yeah. En uh, dat was al mooi even van lopen daar niet van, maar goed. Hmm. En... Uh, nee, maar toen had ik het eigenlijk ook over, dat ik dus ik zit aan het middenpad. En er uh, wordt een beetje de boel van gebroken drinks. Nou, dat klopt wel leuk, maar eigenlijk weet ik eigenlijk niet waar het precies nou vandaan komt. Zeg het nou dus nog, nog dan eens, want... Ik verstond een heel stuk niet. Ik, ik weet nog inderdaad van afgelopen zondag, toen sprak ik je even op Radio 2. Inderdaad, jij, jij moet uh, drie keer in de week, zei je dat niet? Drie ja, keer in de week voor dialyse. Ja, en dan zit je aan het middenpad, hoor ik je nu net weer zeggen. En toen zei je? Nou, dat is zo van, uh, een beetje zo'n zo, zo, zo, zo grapje zo van uh, de boulevard of broken dreams. Ja. Ja, dat klinkt wel leuk. Maar waar komt er dan eigenlijk vandaan? De boulevard of Daan, broken het... dreams. Vandaar mijn vraag. Oh, goeie vraag zeg. Boulevard Broken Dreams. Ja, dat klinkt als een heel normaal begrip, maar waar het vandaan komt weet ik niet. Nee. Er zijn nee, wel veel liedjes over, dat scheelt weer. Kan, kan ik straks weer een plaatje draaien? Ja. Uh, Hans, ik ga op zoek naar een antwoord. Ja. Okay. Gaat het goed met je? au oh, uitstekend. Ah, vind ik fijn om te horen. Nou tot uitstekend. de volgende keer weer, hè? En ik had trouwens ook wel een zeer goede relatie hier vandaag met die naalden. O, oh, gelukkig. En uh, weinig liefdesverdriet, het De nabloed, dat uh, noem na, ik wel liefdesverdriet. Oh. Dus, uh, maar ja, ik bedoel zo'n zo'n zo naaldje, ja, dat heeft ook een klein hartje. Ah. Dus oh. ja. ja. Je, je maakt er een mooi verhaal van Hans. Ja, nou ja, dat doe ik aan het algemeen, daar, die, die, die, die dus uh, Maar je moet dat een beetje relativeren. Oké. Okay. Dus daar uh, een beetje een leuke, een, een leuke, zo noem je dat. Een wending aan geven, dan. Uh, dat scheelt. Ja. Dat, uh, dat maakt het allemaal wat lichter. Nou, ik, uh, ik dank je voor je telefoontje. Ik ga op zoek naar een antwoord waar de uitdrukking Boulevard of Broken Dreams vandaan komt. Ja. Dag Hans. Oké. Doeg. Dag. I walk up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 of Broken Dreams. Ja, het was een beetje om vragen. Uh, Hans die vroeg zich af waar die uitdrukking vandaan komt. Boulevard of Broken Dreams. Ik denk, nou, Green Day, hopla, erachteraan. Sorry als ik je wakker heb gemaakt. Maar wel fijn dat je nu beschikbaar bent... om vragen en antwoorden door te geven via 0800 1121. Uh, Marcella. Goedenavond. Hallo. Ja. Ik heb een, uh, in het uh, etymologisch woordenboek... ...zit te zoeken naar uh, de betekenis van het woordje touch. Ah. En uh, er is een, inderdaad een relatie met het woordje uh, Duits. Uh, Duits is een, een woord dat afgeleid is van het, een heel oud-Germaans woord... Uh, ...toido, dat volk betekent. Mm. En uh, het woordenboek geeft aan dat... Uh, in de Carolinische tijd, dus de tijd van Karel de Grote. Eh, er een behoefte ontstond om het, het uh, eigen volk, de eigen uh, taal, een, een, een naam te geven. En uh, de, dat is, werd aangeduid met de term uh, teudisk. En uh, dat omvatte eigenlijk het, het hele... Rijk van, uh, van, van, van de Franken. En uh, nou uh, geeft het woordenboek de verklaring, dus dus Dutch of Duits, dat geeft dus het uh, Duits, geeft dus dat hele volk aan, dat de Engelsen in die tijd uh, het woord Dutch of Duits of Tudisch uh, gebruikten voor dat deel waar ze het meest contact mee hadden, en dat was dat dat kleine landje aan de aan de zee. Dus Duits is is eigenlijk verengd in plaats van het hele Frankische Rijk tot alleen uh, de lage landen aan de aan de kust, terwijl bij ons uh, het woordje Duits. Uh, uh, ...een aanduiding is geworden van uh, onze oosterburen. Maar, maar je relatie is er dus wel. Ik vind dat jij een stukje in het etymologisch woordenboek... ...wel heel goed uh, ver vertaalt, verwoord. Nou ja, dat probeer ik tenminste. Ik ja. weet niet of het klopt, maar uh, nou, ik ga er maar vanuit. uit. klinkt heel plausibel hoor, dus ik, ja. uh, ik neem het gewoon aan als waar. Ja. ja. Nou, dankjewel, Marcella. Oké, okay, graag gedaan. Ja. En een fijne nacht nog. Ja, zelden. Dag. Dag. Meneer van Asteren. Dag, hallo. Hallo. Eh, ook nog even over het woordje Dutch. Ja, valt er nog iets aan toe ja, te voegen? Kijk, ik, ik ben in, op de lagere school geweest in de Tweede Wereldoorlog. Ja. En daar leerden wij ook, stiekem, het volkslied. Ja. En dat was Wilhelm van Nassau, Ben ik van bloed. Ja. Wij waren dus Diets. De Nederlanders waren Diets. Was dat toen niet en heel niet, raar? En niet dood? Om dat in die tijd te zingen? Dat was Tykum gebeurd. Ja, maar dan ook die, die, die, die zinsnede van Ben ik van Dietse Bloed? Ja, nou ja, dat, dat zit dus in je volkspiet als je dat Ja, heet. daar zit wat en, in. Alles. Ja, Ik had een heel dappere. Uh, onderwijzer die dat uh, in de oorlogsjaren toch nog onderwees. Je nam ook wel een beetje risico's dan. Ja, dat nam je ook. Ja. Ja, ja. Maar dat was dus, wij waren dus Diets. Ja. En we waren niet DUTs. Nee. Dat ja. hebben de Engelsen ervan gemaakt. Ja, soms, de taal blijft natuurlijk een levend Diets. Dat gaat natuurlijk alle kanten op uiteindelijk. Ja, want tegenwoordig. Zingt iedereen, ben ik van Duitse bloed. Ja. En dat zingt de koningin, zelfs als ik jou depressie bewegen. Ja. Ja, maar dan dus zeggen dan we. Dat is ook groot gelijk. En dan vinden mensen het toch weer raar, hè? Ja. Maar het is nu volstrekt duidelijk. Ja. Geloof ja. ik. Dus we hebben nou een paar verklaringen. Ja. En uh, ik zeg dus, wij waren dus niets. Ja. Nou, bedankt. En niet, niet Duits. Nee, dat, okay. uh, dat zullen we onthouden. Dank u wel, meneer Van Asteren. Ja. Daag, goeienacht. Ron? Hoi. Hallo? Hoi. Uh, ja, ik had u een vraag, maar ja. eventueel nog een antwoord op dat, vorige, op dat voorronde. Uh, het, ben ik van Duitse Bloed? Ik meende ook inderdaad dat het in de tijd van Willem van Oranje gespeeld uh, werd of ge, ge, gecomponeerd werd, zou ik maar zeggen. En als ik het goed heb, uh, ik ben altijd wel slecht geweest als geschiedenis, maar. Uh, ...bij mij weten komt binnen van Oranje ook van Duitsland vandaan. Daar dat het is ook uh, zin van ik ben van Duitse bloed. Nee, maar het is dus van Dietse bloed, van Germaans bloed. Nou ja, we Duitsland is ook Germaans bloed. We, laten we nou niet de discussie weer helemaal openen, rond. Kom maar gewoon nee, met je vraag. Eh, goed. Oké, okay, uh, nou, ik had een vraag. Uh, ja. Volgens mij wordt de meeste brandstof uh, voor Nederland zelf... wordt volgens mij eigenlijk in de buurt van of Penis zelf wordt gemaakt... Maar het is mij, en een heleboel andere vrienden van mij, is het dus opgevallen... dat hoe verder je van uh, Pernis vandaan komt, hoe goedkoper de brandstof wordt. Terwijl je eigenlijk zou verwachten uh, ja, uh, dat je in de buurt van Pernis ja, hebt minder vervoerskosten Dus dan zou je eigenlijk veel minder moeten betalen... als dat je bijvoorbeeld laten zeggen, hier in het Oosten uh, de brandstof naartoe moet brengen. Terwijl de brandstof hier goedkoper. is. Ik hoor dat natuurlijk te weten, om, maar wat is er in Pernis... Nou, daar wordt toch onze benzine en alles gemaakt en zo. Is dat zo? Ja, bij mij weten we wel. Daar zitten toch die raffinaderijen en zo. Zit dat in Pernis? Ja. ja de, de, de... En Elvel in de buurt ook van Rotterdam is een beetje in de meten. Dus. Oh. Ik wist dat weer niet. Ik ben al blij als ik gewoon kan tanken. Dus, ja, uh, dat kan ik me Ja, dus waarom wordt de brandstof duurder of uh, uh, goedkoper als je verder bij Pernis vandaan komt? Nou ja, in als, als je dus verder van de plek waar het uh, geraffineerd of in overal, uh, nou, overal geproduceerd wordt. Eigenlijk zou je dus goedkoop moeten kunnen tanken in penis, vind jij? Nou ja, in overal in de plek waar het uh, vandaan komt. En ik ja. hou het dus op Pernis. Tenminste, dat zeggen mijn vrienden ook, dus ik ga ervan uit dat het inderdaad een in Pernis is. Want daar zijn al die, die, die, die uh, olierakken dus. Ron, als jouw vrienden het zeggen, dan geloof ik het meteen. Nou ja, het uh, ja. is slecht in geschiedenis en met andere dingen, maar zelfs mijn vrienden het erover hebben dat het daar vandaan komt. En dat zij het dus ook vreemd vinden dat de brandstof, hoe verder je het van de plek waar het geproduceerd wordt, dat het dan juist goedkoop wordt. Terwijl juist die vervoerskosten naar die plekken juist uh, ja. in de prijs mee dus zouden moeten stellen. Kom bestellen. dat ik weer bezien. Ja. 0800 1121. Ik, uh, ik ben benieuwd, Ron. Oké. Okay. Dankjewel voor je vraag. Ja, is goed. En nog een prettige uitzending en ik blijf luisteren. Oké, okay, dat klinkt goed. En jij ook een fijne uitzending. Oké, okay, dank je. Doorgrond 0800-1121. Meneer Jansen. Hallo. Hallo. Ja, ja. Daar is die. Recht... Ik ben toch niet rechtstreeks op de radio mag ik gekomen. Nee, joh. Dit is een oefengesprek. Oh, nee. Nee, want ik had een hele aparte vraag. Ik luister nu al zo lang naar jouw programma. ja. En dat was ook al, toen was het Nachtwacht, dat was op zaterdag dan. Ja. En uh, ja, ik heb zelf geen computer en zo. Nee. Maar ik was toch altijd nieuwsgierig naar hoe je eruit, er nou eigenlijk uitzag. Ja. Dus ja. Uh, nou weet ik niet of het mogelijk is dat ik van jou eens een fotootje kan zien op mijn gsm. Oh, dat ik je even een fotootje stuur? Ja, dat ik weet hoe je eruit ziet, want <laughs> jouw stem is echt slaapverwekkend. Ja. Ja, dat is voor sommige mensen uh, negatief, maar voor veel mensen ook heel positief, hoor. Wat bedoel je? Dat het slaapverwekkend is. Nou, ik werk altijd s'avonds en s'nachts bij, ja. uh, bij OAD uh, reizen dan. Ja. Dat is altijd s'avonds en s'nachts. Ja. En als ik ook maar thuis kom, dan probeer ik ook maar. Als ik ook maar een uurtje heb, dan probeer ik jouw programma te volgen. Want dat is allemaal best interessant met die onderwerpen en zo. Ja. Ook troost op al die vragen die nou gesteld zijn. Daar weet ik geen antwoord op, Ach, helaas. Ja. Dus, uh, maar uh, ja, ik luister nou al zo lang naar jouw programma en iedereen, iedereen die een computer heeft, die kan jou zien. Ja. Maar ik niet, ik heb geen computer, uh, dus ik, uh, ik heb alleen maar een prepay. Uh. Dus ik, uh, ik zou eens graag willen weten hoe je er nou eigenlijk in het echt uitzag. Ja, maar kun je fotootjes ontvangen dan op dat prepay ding van jou? Ja, dat kan Dat het. kan helemaal niet. Jawel, als iemand mij foto's verstuurt, dan kan ik dat uh, gewoon ontvangen. Echt dus. waar? Ja, ja. Nou, wat handig. Maar kan dan niet iemand even die het wel op internet kan opzoeken... ...jouw fotootje sturen? Moet ik dat gaan nou, zitten doen? Moet ik je foto's van mezelf gaan zitten sturen? Ja, nee. Het hoeft niet. dan nee, het... dus... krijg ik toch ruzie thuis, meneer Jansen? Nou, maar ik ben gewoon dus nieuwsgierig hoe je eruit zag. Maar wat dus, denk dus, want... je? Ik hoor jouw stem nu alleen maar via ja. de radio. Slaapverwekkend. Ja, ik was ja. gewoon eens nieuwsgierig, er zit geen enkele verplichting bij. Ik was oh. gewoon eens nieuwsgierig van hoe zou ze er nou uitzien? Na al die tijd uh, dat ik jouw programma luister, van, hoe zal die persoon er nou eigenlijk uitzien? Maar Daar wat... was ik eigenlijk nieuwsgierig naar. Maar wat denk je? Nou, ik denk zelf uh, vrij slank, donkeraar. <lacht> ja donker kort haar, denk ik dan. Ja. Ja, dat is allemaal maar een voorstelling dus. Ja, dat was het. Dus uh, ja, dat was eigenlijk uh, wat ik mezelf voorstelde, van hoe jij eruit zou zien. Maar dan, kunnen we het toch beter gewoon zo houden? Ja, het, het was natuurlijk wel mooi geweest als ik eens wist van, nou, hoe ziet die persoon eruit achter die stem? Ja. Dus, uh, maar er zit geen enkele verplichting aan het het was maar een vrijwillige vraag dus. Ja, nou ik, uh, ik speel het eventjes door naar de redactie. Dat is prima. Moet ja? ik blijven even hangen of kan ja, ik. Gewoon, blijf uh, me ja, blijf maar even. Jij moet even je nummer hebben, hè? Want anders kan ik uh, geen fotoreportage van uh, 1976 nee, tot, tot nu doorsturen. Nee. Je moet er echt niks achter zoeken, maar nee. gewoon, uh, ik luister al zo lang naar dit programma en ik hoor jouw stem dan. En dan ga je jezelf toch afvragen van. Hoe zal die persoon er toch uitzien? daar ben ik altijd een ja. nou, want ik, ik zit zelf in de schuld, hulp dankzij mijn ex-partner dan. Oh ja. En uh, ja, dus ik heb hier geen enkele aansluiting. Uh, heb ik. Ik heb alleen maar een prepaid GSM. Ja. En uh, ja, daar ga je toch eens proberen van. Nou, uh, zal ik toch eens even bellen? Van, uh, of sms'en? Uh, want ik vind jouw programma vind ik altijd uit. Uh, hij staat altijd op radio. Dus. Ja. Nee, maar uh, meneer Jansen, ik regel het. Blijf even hangen. Uh, even een nummer doorgeven... en dan zorg ik wel dat er even een foto doorgestuurd wordt. Oh, dat zou heel mooi zijn. Ja, hè? Dan zie ik eens wat er achter die stem zit. Kijk, dat is toch prettig, denk ik. Dat luistert toch anders. Ja, anders. Ik luister anders toch graag naar jou. Ja, nou ja, misschien dan wel dus, niet meer. Het zijn allemaal van die interessante onderwerpen... die jullie uh, altijd ja. hebben, dus, uh... Uh, Nu moet ik verder, want de plaat is bijna afgelopen. Ik moet weer met mensen praten op de radio. Geen enkel probleem. Ik wacht... Dag meneer Jansen. Goed succes met jouw programma. Ja, hetzelfde. Succes hallo. met mijn programma. Ja, dag. Meneer Peters. Ja. Hallo. Ben ik uh, te horen? Ja, dag. Uh, ja, dit. hallo. Met Peters spreek je. Uh, nacht. Uh, uh, ja, zeg je niet in zo'n geval. Ik hoor dat verhaal aan van die meneer. Van Kijkt u hem nou eens even op internet? Nee, maar dat zegt hij net. Hij heeft geen computer of oh, niks. Oh, hij heeft geen computer. Oké, okay, oké. Okay. Nee. Oh, nee, okay. nee dat heb ik niet gezegd. Nee. Ja. Dus, okay. Maar ik zit nu wel een beetje te twijfelen van wie ik mijn foto zal sturen. Ja, ja, ja, nou ja goed, dat, dat gaan we hier maar even lekker overleggen. Hè? Ik denk dat het een foto van Ghislaine Plag wordt. Ja, ja, zoiets bijvoorbeeld, ja. ja. ja. ja. Goed, ja, bij ja. maar meneer, meneer Peters. Oké, okay, ja. uh, hoe heet het, uh, Astrid, ik wou nog even iets over die hondsdagen zeggen. Ja. Uh, want dat is inderdaad, dat is, het is de, nou of nou de 15e, de 16e of de 17e, maar in ieder geval het is van half juli tot half augustus. En dat is de warmste periode van het jaar. Dat zijn de hondsdagen. Ja, maar is dat het dan? Is dat de reden waarom de melk binnen een ja, half uur bederft? Dat, en... dat ga ik nu ook zeggen. Oh. Dat, dat, dat, maar het is dus de warmste periode van het jaar. Tenminste, en, dat hopen we. Dat, dat, dat, dat al denken al... we. Sorry, wat zeg je? Ja, dat denken we, de warmste periode van het ja, nee, jaar. Het wordt, wordt volgende dat, week 14 graden. Ja, ja nee, maar, maar de, nachttemperatuur, de nachttemperatuur, die blijft hoog. Oh, oké. Okay. Het, het, het, het, het zit hem in die nachttemperatuur. Ja, maar dat, je laat dat, toch niet dat, al je mag... eten s'nachts buiten op het aanrecht staan? Nee, nee, nee. Maar uh, nog even. Als je het nou overdag. Uh, laten we zeggen 25 graden hebt. en je hebt s'nachts. dan zakt het naar. Uh, laten we zeggen 18 of zo. Of, of 15. laten we het even mooi afronden. dan heb je samen 40. 40 uh, hè, en dat gedeeld door 2. dan zit je dus op 20 graden gemiddeld. op een 24 uur. Ja. Dus dat heb je dus in die, in die periode van half juli tot half augustus, heb je gewoon de warmste periode. En er zal natuurlijk wel eens een, uh, eind augustus uh, warmer een dag tussen zitten of, of voor 15 juli. Maar gemiddeld is, zijn, is dat de warmste periode van het jaar. Nou, dan kom ik dus op die mevrouw ja. van, van die melk. Ja. Want dat, dat verhaal van die bacteriën, ja, dat is met alles natuurlijk zo, uh, ik vond dat allemaal een beetje onzin hoor, lijkt mij. Nou, dat is helemaal maar, geen onzin. Dat is toch nou, een goed verhaal. Ik, bedoel, ik heb, ik, ik, ik drink nou niet meer uit, uit een pak melk. Dat geloof dat, lang niet meer. Toen Kijk. Toen ik dus, uh, jong was, uh, 40 jaar geleden, uh, dronk ik alleen maar uit een uh, pak. Nou, we hebben nog, ik heb nog nooit gemerkt dat, dat, dat die melk uh, daar, daarvan uh, bedierf. Hmm. Echt niet, echt niet. Dus uh, ik, ik had het idee, die meneer moet misschien naar dat anders. Maar dat is dan weer iets wat anders. Maar is het, dan, is het dan een moment in je leven dat je zegt... nu drink ik niet meer uit het pak melk? Uh, nou, ja, dat is... Dat is nee, dan, dan, dan, op een gegeven moment dan, als je jong bent... als je vijftien uh, bent of zo... Uh, dan, dan doe je dat allemaal gemakkelijker tegenwoordig. Uh, dan zeg je van, dan nemen we toch even een, uh, even een glas bij of iets dergelijks. Dat is toch even wat... Uh, uh, uh, ja, volwassenen. Ja. ja, dat, volwassenen. Een... Ja, dat ja. doe je als je jong bent. Oké. Okay. Maar om nou het verhaal af te maken: ja. he, uh, uh, ik, ik denk dus dat het te maken heeft, dus dat het bederft. Kijk, als het dus zo'n warme periode is, uh, zo'n zo pak melk, dat komt om te beginnen wordt dat aangevoerd in die supermarkt. Uh, dat gaat uit de vrachtwagen, dat komt uh, ergens te staan, uh, dat komt dan weer uh, uh, op een gegeven moment de winkel in. Dan neemt die mevrouw het mee in de, in de, in de boodschappenkarretje. Uh, die moet naar huis. Hoe ver moet ze naar huis? Hoeveel zit er tussen als het 30 graden is overdag? Ja, ja. dus jij denkt ja, echt dat ja. al die momenten dat daar, de melk even buiten komt? zit het in? En in die 30 in. graden? Ja. He, want he, heb jij je ook nooit verbaasd over he, in de supermarkt he, dat je soms dingen ziet staan buiten de, buiten de vriezer of buiten de koeling? Dat staat daar maar te staan. He, nou, is tegenwoordig wel de temperatuur in de, in de supermarkt is wel, wel, wel, wel drastisch uh, verbeterd hoor. Dan moet ik wel zeggen dat het dus erg cool is. Uh, waar ik kom is het uh, zeer cool, zeer aangenaam. Ja. Dus dat zal niet zo gauw gebeuren, maar je ziet heel vaak, zie je gewoon diepvriespullen, dan zijn ze dat aan het inpakken, dan komt dat vanuit het magazijn en dan staat dat in die winkel en dan heb ik wel eens het idee van nou dat staat dan naar mij niet een beetje te lang. Er dus moet één persoon al die karren leeghalen halen en dat staat dan maar neer, buiten die koeling. Maar het is ook het vervoer, nogmaals, van de klant ja. vanuit de supermarkt naar huis. Ja. Als je dus een, een, een ijskoud pak melk uh, koopt en hij en, en gaat er een half uur uh, mee door 30 graden... Uh, en, uh, en, uh, en uh, voordat dan bij, bij hem of haar in de, in de koelkast staat... Dan, dan, dan uh, ja, dan, dan, die, die temperatuurverschillen, dat, dat is volgens mij de oorzaak dat het bederft. En, en dan dus tijdens de hondsdagen ook nog eens een keer dat het gemiddeld warmer is. Ja. ja er zit ja. wel wat in. Ja. Het zou zomaar kunnen. Ik heb sterk het idee dat dat de oorzaak is. Dus dan is het niet dat het binnen een half uur bederft... maar dat het binnen, zeg maar... dat, je, dat voor je gevoel staat het pas een half uur op het aanrecht... maar ja. ondertussen staat het al anderhalf uur... buiten en dan ja. is het misschien tussendoor ja, het is, het is misschien al, al... al bedorven bij aankoop. Nee, dat zou toch... Oh, dat kan toch niet? Nee, nee, nee, dat, dat lijkt mij ook niet... wat. Maar iedereen, misschien net is op, het idee... op het omslagpunt... Zou iedereen natuurlijk, daar zit ergens natuurlijk een. een, een, een, een ja, inderdaad. En ik denk voornamelijk in het vervoer van de klant naar huis. Ja. Het zou zomaar kunnen. Heb ik, een, heb ik een idee. Heb ik een idee van, ja. Nou, bedankt meneer Peters. Oké, okay, en dan nog even. Ja. Nog, tot slot nog eventjes over dat. Over dat, dat, dat diets. Hè? Want ja. Duits. Is ja. Duits nou Diets? Nee. Of niet? Nee. Want dat, is het, dat, dat legde die meneer nou juist zo goed uit, ja. die dat hele verhaal had. Die zei dus dat Duits in feite diets betekent. Nee, Ja. Germaans. Sorry? Germaans. Ja, Germaans. Dus daar valt Duits dan wel ook onder. Ja, maar Duits is ook weer een verbastering van diets. Uiteindelijk. Ja. Dus, met andere maar... woorden, als de koningin zingt, uh, ben ik van Duitse bloed, ja. dan bedoelt ze dus, ben ik van Dietzenbloed. bloed. Ja. Van Germaanse bloed. Ja, precies. Dus dan is ja. dat Duits, is helemaal, heeft Duits helemaal niks met Duits te maken, van Duitsland afkomstig. Nee. nee, van Germaanse afkomstig. Ja. Ja, ja nee, daar zijn, daar zijn we het eens. Dat denk ik tenminste wel. Dat is wat ik eruit opgemaakt ja. heb. Ja, nou ja, dat is, dat is het ook wat je hoort vaak mensen zeggen van ja, wat is een beetje raar, ben ik van Duitse afkomst? Nee, van ja. Dietse, van Germaanse afkomst. Ja. ja nee, maar het is wel het... raar dat het verbastert naar van Duitse bloed. Ja, maar dat is dus Diets Ja. Dat is dus Diets We moeten het beter zingen. Ja, vind ik ook. Eh, toestand. Goed, bedankt hè. Dag Astrid. Dag. Dag. Jaap. Hallo. Hallo. Uh, ja van Hello, Astrid. Van, Hallo. Uh, ik heb nog een uh, hele, ja, ik weet ook niet precies. Of het een, uh, weet je, ik vroeg me af of mensen zich in de in herkenden eigenlijk van als je bijvoorbeeld uh, weer verkoopt en de bier gezien. Ja. Zo van dat je dan naar de rand uh, bijvoorbeeld het journaal ziet of zo, dat je dan vreselijk moet lachen op het journaal. Ja. Maar ook gewoon. <lacht> ik, ik, en, Um, ik kwam er eigenlijk op, want ik had hen die vrienden gezien. Ja, je, uh, zomertijd. Zomergasten. Zomertijd, ja. En daar was die film met die uh, primitieve mensen en zo. Van, ja. En, uh, nou, weet je, daar heb ik wel een, een dag nodig gehad. Om dat een beetje. hier uh, naar de ja. handen, weer uit je kom, systeem meer, te krijgen. Van, uh, meer van mezelf, eigenlijk, van, zou ik maar zeggen dan. Van hoe, eigenlijk, uh, ja. Van, uh, van, ja, nou ja, weet je, op een strand is het niet veel anders dan wat je die mensen. Uh, die film of zo bijvoorbeeld dan, hè? Nee, ja, ja, ja. Dat, dat, maar het gaat me meer om dat gevoel of mensen dat um, her, um, um, herkennen eigenlijk gewoon van. Dat als je bijvoorbeeld, maar je hebt het ook wel met... Um, uh, soms heb je het ook wel met tekenfilms zo van. Dat je naderhand nog, van, en dan ook als je dan bijvoorbeeld naar andere programma's zit te kijken, dat je het... Nog, nog steeds, eh, dan dat er nog, weet je, ook wat tekeningen lijken eigenlijk, of zo. Van dat je. Ja, of dat ergens <laughs> euh, blijft hangen dan. Dat was, dat, uh, maar, dat was de vraag. Nou, wat is nou precies de vraag? Dat is nou de vraag eigenlijk. Gewoon ja, van, maar wat of is mensen dat, de... dat he, Of mensen dat uh, daar iets van her, um, um, herkennen, eigenlijk, gewoon van? Dat was de vraag van. Uh, maar ik had ook wel een antwoord op die melkpak, hè, van dat, is, uh, weet je, dat het een beetje bol gaat staan. Ja, weet je, gewoon uh, doorarmt je dan zet alles gewoon uit en dan gaat het gewoon een beetje bol staan. Dat is gewoon geen probleem of zo, weet je, snap je? Nou, van, meestal eigenlijk... als je melkpak bol staat, wil dat meestal wel zeggen dat je het beter niet meer kunt drinken, hoor. Nee, als je het uh, uh, in de koelkast uh, je, uh, en dan op een gegeven moment gaat het bol staan, ja, dan, dan zitten allerlei gassen, die gaan zich ontwikkelen maar gewoon als het uh, net als je net um, um, hebt gekocht, ja weet je, gewoon van dan is het hele koude vloeistof. Het zit gewoon een beetje en dan ja, wordt het warmer in je autootje of zo, je achter de ja. auto of zo. Van, ja. Ja, dan staat het een beetje bol, uh, maar dan is het niet gelijk om weggegooid of zo. Van dat is iets anders, weet je, snap je? Van, of het nou door vergisting komt of gewoon door de warmte gewoon van uitzetten, de luchtballonnetje ook zo van warme lucht zet uit en dan krijg je een luchtballonnetje. Ja. Als, je, als je een een koelkast onder zet dan krijg je het ding ook niet omhoog. Huh. Oké, okay. maar uh, Jaap nog heel even, want ik, uh, ik, ik probeer even jouw vraag van Van Koot en de Bee en de tekenfilms duidelijk te krijgen, ja. helder ja. te krijgen. Want ik herken wel heel erg wat jij in eerste instantie zei... dat als je van Koot in de Bier zit te kijken en je gaat naar het journaal kijken... dat je dan gewoon moet lachen om iedere burgemeester en wethouder die je voorbij ziet komen. Ja, Alleen. dus dat is wel geen bijhouder. Ja, dat, nou, dat ja. wel. Maar van die tekenfilms, dat begrijp ik niet. Dat je, dat je Tom en Jerry ziet en dat je dan daarna moet, moet lachen als je... Ja, nee, dat weet, je, gewoon wat, weet je, uh, als ik het heel fijn, uh, weet je, als je computer, uh, uh, bijvoorbeeld computerbeelden hebt gezien, van, ook al op, bijvoorbeeld opsporing gezocht of zo, van, laat computerbeelden zien en dat is dan, en, weet je, dan naderhand de rand eigenlijk, uh, weet je, het uh, ook ervaart als computerbeeld maar, uh, weet je, met tekenfilms is, uh, weet je, dat, dat, ja, weet je, dat zal niet voor iedereen gelden. En, en daar <laughs> ligt dan die grens ook, misschien... Hmm. Is, uh, ja, weet je, en dat is ook, uh, weet je, gewoon een hele filosofische vraag eigenlijk, weet je hoor. Nou, zo filosofisch die gedichten, is het. Niet. Ja, Daar zat ik voor die gedichten gevraagd. Uh, ja, zei er mensen van, uh, ook van, ja, weet je, het is dus om, om gaten in je gevoel te uh, dichten of zo, weet je, hoor. Uh, oh, daar hoor ik toch allemaal wel van op, weet je, dan ben ik wel benieuwd hoe mensen erover denken. Ja, ik heb, er nog, ik heb nog nagezocht ook, hoe het zat met gedichten en zo, maar ja. Ja, het is gewoon in een in een dichte vorm geschreven eigenlijk gewoon van uh, Oké, okay, ja. Jaap jaap, uh, jaap, jaap, jaap. Het wordt een beetje onduidelijk. Oké. Al weer weet je die vraag dan? Die houden we even. Ja, dat die vraag houden we even. Nul. Pre Preoccupatie of zo misschien wel een tempo of zo van een psychologische ja. zou is kunnen we. Dat, dat zoek je als je die term weet, dan zoek je het wel makkelijk op. Maar Daar zit wat je, in. Maar Ja, nu probleem... ga ik afronden hoor, want we kunnen uren praten okay, volgens mij. Van. Dankjewel hè. Hey, doeg, doe. Doeg, doe. Doeg. Hey, ja, hetzelfde. Ja. Verder. Ja. De tegenpartij is van jou en van mij. Als je in Nederland je klauwen uit je mouwen hangt, ze lijken wel maf, ze knepen je af, waardoor een vrije jonge maar naar één partij verlangt. Zorging staat die ons gisteren verruimt te laat. Dit land is in nood. Kleur ons ook rood, zodat die Tweede Kamer stakjes op de keien staat. De tegenpartij is van jou in wat. Koot en de Bie, oftewel Jacobsen en Van es en de tegenpartij. Uh, ja, naar aanleiding van de nou, iets wat aparte vraag van Jaap... die zich afvroeg als je van Koot en de Bie hebt gekeken... of je dan ook zo moet lachen om het journaal en dergelijke. Maar daar kwamen nog wat uitweidingen bij. Mocht je daar een reactie op hebben, 0800-1121... Ron wil ondertussen heel graag weten uh, waarom de brandstof niet goedkoper is in de buurt van Pernis, maar juist duurder. Hans wil weten uh, waar het Boulevard of Broken Dreams vandaan komt, van Sunset Boulevard in Los Angeles. En uh, ja, nou ja, ik, ik ga die hondsdagen. Nou, je mag er nog over bellen als je wil, maar ik, uh, ik denk dat, uh, dat daar wel altijd genoeg over gezegd is. Dus nieuwe vragen zijn ook welkom. 0800 1121 Rutger. Ja, goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Rutger. Ik zou ook wel een fotootje van jou willen. En een, en een stukje, een haarlokje, als dat mogelijk nou, is. Nou, ik vind... De, de, het moet ook allemaal niet gekker worden, hè, Rutger. Maar ik heb, wel, ik heb toevallig gisteren mijn teennagels geknipt... dus ik kan nog wel een plastic zakje opsturen, hoor. Uh, ja, nou... Eens, ja, het is echt heel vies. Op, het was ook maar een prima. grapje. Het was echt een trouwens, grapje. Trouwens, er is een verschil... Ja. In, uh, ...in melk. Er is namelijk gepasteuriseerde melk. Dat is ja. dan wat ze noemen de dagverse melk. En de gesteriliseerde melk. En gepasteuriseerde melk is natuurlijk veel kwetsbaarder... ...dan een uh, pak lang houdbare gesteriliseerde melk. En ja, maar dat bedoelt allemaal... ze natuurlijk niet. Oh. Ze bedoelt oh. natuurlijk niet... ...maar pakken gesteriliseerde melk zijn aan het bederven tijdens de hondsdagen. Ik weet niet welke, welke pakken ze dan bedoelt. Maar uh, de, als het, als het dagvers is, ja. uh, gepasteuriseerd, zit, dat kan ook in pakken zitten. Ja, dat is veel, veel kwetsbaarder doordat die melkzuurbacteriën... Uh, door, door eigenlijk zeg maar onvoldoende verhitting niet allemaal dood zijn. Dus het, het is, het is uh, in facto bederfelijker. Ja, maar dan nog moet het natuurlijk niet binnen een half uur bedorven zijn... Nee, dat, dat, dat, dat, dat is, nou, of er moet een, uh, ergens een, een klein gat in een pak zitten of zo, dat dat proces al eerder begonnen is. Maar, uh, en zo kunnen we er heerlijk over piekeren, maar daar belde je volgens mij niet over Rutger. Nee, ik had een vraagje. Ja. Ik vraag mij af waarom er op een strijkeizer, uh, ja, je hoort het goed, een strijkeizer, waarom daar geen aan- en zit. Zit het er niet op? Wat zei je? Zit het er niet op? Nee, je moet elke keer, want ik strijk dan wel, hè? Ja. Dat, dat, dat doe ik zelf altijd. Ja. Dat moet, dat moet van mijn vrouw. Ik strijk oh. mijn eigen bloesjes. Eerlijk dat waar. Hoe, de, de Rutger, hoe, ja. hoe, hoe lang zijn jullie al getrouwd? Wat zei je? Hoe lang zijn jullie al getrouwd? Uh, 33 jaar. 33, en al 33 jaar moet je zelf je bloesjes strijken? Nee, dat is... Uh, dat is van de laatste tijd, hè? Dat is ongeveer een... Uh, en, ik, en ik doe het met plezier, hoor. Ik vind oh. het schitterend mooi werk. Ja, mijn vrouw is namelijk ook... Die is strijkgek. En ik heb er ooit eens iets van gezegd. Want die strijkt daadwerkelijk alles. Oh ja. Kussen, slopen, theedoeken. Alles, alles wat je maar kunt strijken, dat doet ze dan ook. En zodoende van... Nou, ik heb ooit misschien eens een keer gezegd van... Uh, nou. Uh, ik ga ook eens een keer een uur staan te strijken. mijn eigen blouses mag ik dat doen. Ja. Als het niet goed is, dan wordt het afgekeurd en dan doet ze het over. Oh, doe maar. Maar, ja. maar ik ben dus met En ik vind het wel. Ik vind het persoonlijk wel mooi werk hoor. Oh. En. Uh, ja, dan met die met een natte zakdoek erbij en dan. Uh, weet je wel Oh, schat. je maakt er serieus werk van. Ja. Ja, zeker. Oh, dat wordt <laughs> wel gecontroleerd. Kijk aan. God. Maar ik vraag mij, maar, ik, maar elke keer als je een strijkijzer, als je dus even wegloopt, zeg maar, en je wilt geen risico nemen, dan moet je de stekker eruit trekken. Dus eigenlijk, er zit geen aan-uitknop aan. Aan de strijkijzer Ik vraag mij, mij af, waarom zit er eigenlijk geen aan-uitknop aan? Maar waar heb je die voor nodig dan? Want je kan toch gewoon de stekker uit het stopcontact trekken? Ja, maar als je, als je, elke, als je even weggaat ja. en, en uh, je strijkijzer zet je dan omhoog, zeg maar, ja, je moet wel de stekker eruit trekken. Ja. Daadwerkelijk de stekker. Ja. Terwijl een heleboel andere apparaten, ja, dat zit dood eenvoudig zit daar gewoon een aan- en uitknopje aan. Maar, maar ik, denk, die... ik denk, Rutger, dat als je een aan- en uitknopje op je strijkijzer zou hebben... Ja. Dan zou je je gaan vergissen. Nu denk je, de stekker is uit het stopcontact, dus ik kan hem wel aanraken. De stekker is in het stopcontact, dus ik moet hem niet aanraken. Maar als het aan- en uit knopje, dan denk je, staat het knopje nou aan? Even voelen. Ja, maar je hebt toch ook zoiets als indicatielichtjes? Oh ja, maar dan moet er én een knopje en een indicatielichtje op. Dan wordt het oh ja, dure dat... toestand, dan wordt het strijkijzer duurder, Rutger. Oh, ja, dat zou kunnen, maar... ja, nou, misschien is het wel een gekke vraag. Nee, als... het is helemaal geen rare vraag. Het, ik denk het, nu, waarom het kwam, zit dat niet? Het, het kwam, ja, dat kwam zo in mij op. Ik denk, hé, hey, waarom, waarom? Ja, als je dan, net wat ik bedoelde, als je dan eventjes wegloopt, dat je dan het knopje even op uitzet. Ja. In plaats van elke keer die de stekker, want die zit ook nog... nog ja, ver weg. Ja, die zit bij ver jullie ook, uh, ook stevig. Je moet natuurlijk ook nog bukken. Je moet achter het strijkijzer om hem goed erin en eruit te kunnen doen. Ja. Wordt een hoop gedoe. Ja. Ja, ja, ja je bent een beetje cynisch erover. Maar nee. Was... <laughs> nee, ik, ik leef goed? met je mee. Nou, ik, maar nou, ik nou. Moet, toen, mijn, toen mijn jongste kindje werd geboren... toen, <laughs> toen ging de kraamhulp die ging strijken... En toen zei mijn middelste: zei, Mama, wat is dat? En die, die had nog nooit een uh, strijkplank gezien. Oh, ja, nou ja. Dus okay, dat zegt dat al over ieder hoe vaak wij strijken thuis. De, niet heel vaak. Maar um, ah. ja, dat, ik, ik, ik, ik ga hem gewoon weer voorleggen aan het luisterpubliek van Radio 1. Hè. Waarom, ja, ik ben ze, waarom zit er geen aan- en uitknopje op een strijkijzer? 0800 ja. 112 ik ga mijn best doen, Rutger. Oké, okay, dankjewel. Goeie reis, hè? Ja, dankjewel. Dag. Erwin. Goeiemorgen, Astrid. Goedemorgen. Hé, hey, ik had een vraagje. Ja. Mag wel, hè? Ja, zeker. Graag zelfs. Nou, oké. Okay. Nee, ik uh, ben op fietsvakantie geweest. Ah. In Nederland. Ja. Ah. Ja. Ja, ik weet het. Regende het hard of viel het wel mee? Uh, nou, <laughs> de tweede week alleen. Oh, oké. Okay. Nou. De eerste week viel nog wel mee. Toen was het weer godsgevoelig benauwd, dus dat is ook niet een fijn fietsen. Maar dan ben je aan het fietsen. Ja. En dan kom je op een gegeven moment, die ken je wel, hè? die uh, fietswijzertjes. Die witte bordjes met die rode uh, afstand uh, ja. afstanden erop. Ja. Nou, dan ben je aan het fietsen. En dan kom je op een gegeven moment, ga je van dorpje A naar dorpje B. Ja. Kom je dus tegen van uh, tot, uh, 11 kilometer. Ja. En dan fiets je verder. En dan wordt het 9 kilometer. Ja. En dan fiets je verder. En dan wordt het weer 11 kilometer. Oh, en ik ben jee. niet teruggefietst, hoor. Dus dat was mijn vraag: van wie, bedenkt, wie, wie bedenkt die afstand eigenlijk? Want, maar je weet heel zeker dat je niet verkeerd gefietst was. Nee, ik weet het heel zeker, want ik heb gewoon de bastis gevolgd. En heb je misschien een voorbeeld van waar dat bijvoorbeeld gebeurde ongeveer? Nou om een uh, ja, ongeveer, dat was in uh, Brabant van Nistelrode uh, naar Vechel. Oh ja. Dus ja, goed, het kan misschien aan het liggen. Maar ik weet niet of de rest jullie in Kampen ook zo'n uh, van die rare bordjes hebben. Ik ga eens kijken, maar ik kijk zelden op Jij de fiets fietsbordjes. Nooit. Nou, ik fiets wel, maar niet, niet dat ik denk van goh eens even op de bordjes kijken hoe ver het nog is naar IJsselmuiden. Maar dat ga ik nu zeker doen. Ja. Ja, dus een, bij, tussen Nistelrode en Veghel ben je twee kilometer kwijtgeraakt. Of erbij gekregen? Ja, nee, ik krijg er gewoon, uh, nou in principe uh, iets meer denk ik. Want het was 11, 9, 11. Jeetje. Ja, pittig hoor. Ja. En um, hoeveel kilometer heb je gefietst in die twee weken? In die twee weken heb ik uh, 1034. 1034? Ja. Zo. En heb je het ook gezellig gehad? Nou, jawel. Tuurlijk. Oh, wat was er aan de hand? Nou, ik ben alleen, dus heb ik het altijd gezellig. Nou ja. Met niemand om druk om te maken. Oh ja, ja, daar hou je wel van, maar ga je toch juist op zo? N... Ging je helemaal in je eentje fietsen ook, of ging je met ja. andere mensen fietsen? Nee, gewoon eh, mezelf. Gewoon. Maar als jij met jezelf gaat fietsen, dan zeg je nou, dan heb ik het altijd gezellig. Uh, ja, nou, je hoeft dan uh, verder niet echt rekening te houden met andere mensen, want je moet je tempo bijhouden. Uh, je kunt, uh, wil jij naar een museum, en ik wil niet naar een museum. Ja, dus één uh, krijgt meer aanspraak als je alleen bent. Kijk. Nou, ik ben blij dat je een fijne fietsvakantie hebt gehad. Ik ga eens kijken wie de wit met rode uh, fietswijzerbordjes uh, plaatst. En dat voornamelijk uh, bij Nistelrode. Ja, en uh, die uh, meneer van Obad? Ja. Ken je die nog? Nee. Die, die, die een foto van jou wil. Dat ja. je oh, oh bibliotheek... die meneer, ja, ja? Als je nou gewoon uh, morgen even naar de bibliotheek gaat en uh, doet Google en uh, afbeelden... Ja, maar dan, ik me, dan kan ik iedereen wel. Dan kan ik ook wel zeggen: ga de hondsdagen maar googlen. Dat is zo ma makkelijk maak ik me er niet een Ja, De hondsdagen zijn de Green Nights. Hè? Ik, ik stuur hem gewoon een foto. Dankjewel, Erwin. Oké, okay, ik hoop bij jou. nacht nog. Ja, bedankt. Dag hey. 0800 1121 over de fietswijzerbordjes en alle andere onderwerpen. Heeft u een speciale gave? Beleefde u een spannend avontuur? En is uw leven interessant genoeg om een uur lang over te vertellen? Geef u zelf dan op voor De Nacht van Uw Leven.